See I really... Ja, Out of Hollywood out And the popcorn from the candy stand Makes it all seem twice as good There's always lots of pretty girls With figures they don't try to hide But ever I can compare To the girls sitting by my side Saturday night at the...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 echt die poster een cadeaubon van 10 euro van Bakkerij van Hé, hey, daar hebben we weer de bel. <lacht> uh, Bossink wint een verrassingspakket, en nog een keer de bel, van het Zandvoorts Museum. Dit waren de eerste 15, en Peter doet de rest. Dan gaan we over. Sta je nog op die mat, Peter? Op nummer. Uh, uh, uh, uh. Welke heb jij gehad? Ik geloof dat die notaris ook niet echt zijn werk gedaan heeft. Hè. Nee, inderdaad. De dierenkliniek Zandvoort. Uh, het chippen van hond of kat, gewonnen door Horekant-Kroesen. Meneer Van Gameren wint een cadeaubom van 10 euro. Beschikbaar gesteld door ABC en Moor. jongbloed wint een zak hond heelsvoeding voor de hond of de kat.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 Dus Stokman heeft een waardebon van 15 euro gewonnen, beschikbaar gesteld door Frituur Damfer. Ook Albert Heijn doet een waardebon ter waarde van 25 euro, beschikbaar gesteld door de familie Midden. Het Bloemenhuis Bluis in Noord, cadeaubond van 10 euro, eh, gewonnen door Boskamp Spijk. Sydney de Boer heeft een medium pizza gewonnen, beschikbaar gesteld door Domino's. Bruna op de Krocht, een cadeaukaart van 20 euro, beschikbaar gesteld, gewonnen door Jenny van der Klei. Veldwijk, de familie Veldwijk, de familie Keunig, de familie Koelen, de familie Staanen, de familie Herman Arns, de Hoben en Jeffrey van Zon. Al deze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensen hebben een blik met stroopwapels gewonnen, beschikbaar gesteld door uh, de originele Schopenhapel op de uh, Kerkplein in Zandvoort. Dat waren 34 prijzen. Wij gaan nu de zeven hoofdprijzen uh, delen... en die gaan we nu uit de ton halen. Uh, zit, er, uh, zit er misschien ook een reisje naar Spakenburg in, Peter? Er zit geen reisje naar Spakenburg in... maar het zijn wel fantastische uh, uh, hoofdprijzen...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 Claudia. G. Timmermans. Van harte gefeliciteerd. De tweede prijs, beschikbaar gesteld door de EMA, Waardebond van 100 euro, is gewonnen door. Wilma Keuning. Wilma Keuning, van harte gefeliciteerd. We gaan over op de Electro World Lowe Bluetooth Speakers. Beschikbaar gesteld door de firma Stippout op de Grote Kort.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 gratis een pizza halen. Dus dat wordt een pizza dieet voor... Ah, Wiggers. 52 weken nee, nee. een pizza. Dan hebben we een circuitpark, twee jaar uit. Uh, met uitzondering. oh dat is jammer. Van de Dutch Grand Prix, wel begrijpelijk. Maar toch een hele mooie prijs. En dat zijn... De eerste jaar is gewonnen door... Seitje Riensema...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 En jij, jij beleeft het. Dit is het ritme van Zandvoort. Ik was 19, you 23. We stayed in number 4 for een street. We spent 5 talking about our lives. But we taught like that a thousand times.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 Nou, ja, dat is de ambtelijke samenwerking, daar gaan we straks ook nog wel even over hebben. Want u bent werkzaam bij HTL Samen. Uh, kunt u ja, een beetje kort vertellen wat het was? Nou, HOT Samen, dat is een, een ambtelijke fusieorganisatie. Die bestaat sinds 1 januari 2017. Uh, en die werkt voor de gemeente uh, Hillegom, Lisse en Teilingen. Vandaar HOT Samen. Uh, en uh, dus voor drie gemeentebesturen.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 to the theme There's too much confusion I can't get no relief Business man there to drink my wine